het Colibri-mysterie. Een spannend detective luisterspel door Ronald Patterson. Titelmuziek: Coos van der Griend. Drums: Louis Belsen. Spelleiding: René Metsmakers. Zesde deel: Tar Hut in de Branding. Of het hek staat daar. Maar er is geen mens te zien in de gelegd. Zou de politie dan niet hier geweest hè? Nee, ik moet het geloven. Ach, wat een weer. Laat ons hopen dat we binnen kunnen. Bessa! Ga je naar bocht! Altijd Nick. Nick, wie is dat? Hoe zou ik het weten, liefje? het echt. En niet bewegen. Nee, u zult niets vinden. Ik heb geen revolver bij me, maar ik geef toe dat het dom van me was. Uw handtas. Dank u. Oh. <laughs> maar nu kunt u zich rust omdraaien. Nick, het was een politieagent. Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer en mevrouw. Aan de papieren in uw handtas zag ik eerst wie u was. U was het immers die ons hebt laten verwitten. Ja. Maar zeg me, slug. Wat is er gebeurd? Bent u hier alleen? ja. ja. En ik vrees dat men u voor de gek heeft gehouden. Wat? Ja. We zijn duidelijk hierheen gekomen, maar er was hier niemand. Uh, zullen we even naar binnen gaan? Ja. Wat zegt u? Was hier niemand? Nee. Geen lijk, geen misdaad, geen jonge dame en geen grootvader. En de telefoonsnoer doorgeknipt. ja. Ah. Ja, nu moet ik u wel zeggen dat hier inderdaad een zekere Seswick Rushing heeft gewoond. Die bij de reddingsbrigade was, maar die is al een paar jaar dood. En had hij een kleindochter, Mary? Ja, ik weet niet hoe ze heet, meneer Holland. Maar hij had inderdaad een kleindochter... die hier in Tarhut soms een paar dagen doorbracht. Maar ik, ik weet niet hoe ze heet. Ja. Zo, kijk er maar. Het ziet er hier volslagen onbewoond uit. Dus de politie is hier geweest... Heeft iets gevonden, maar men heeft u toch achtergelaten. Ja, jawel, meneer Holland. Commissaris Pearling zei nog, dat is vals en armloos. Er is hier geen kat, maar we zullen in elk geval iemand achterlaten. Als de meneer van Yard er zich mee bemoeien, moeten we uit onze doppen kijken. Ja, dat zei hij. Hebt u nieuws van hoofdinspecteur Sabrana Fox? Ja, eigenlijk niet, meneer Holland. Toen de jaard uw verwittiging overtelefoneerde, hebben ze erbij gezegd dat Sir Brandon op dit ogenblik niet bereikbaar was. Maar dat ze al het mogelijke zouden doen om hem te vinden. Om voor te gaan. Strampton, zei de commissaris. Strampton. Euh, ik ben de brigadier Strampton, ziet u mevrouw. Oh, dat is me erg aangenaam, brigadier Strampton. Ja, ik moet u kennis te maken, brigadier. Aangenaam. Strampton, zei de commissaris. Jij blijft natuurlijk hier en houdt de boel in de gaten. Dat natuurlijk kwam erbij omdat ik gewoonlijk de gevaarlijke zaakjes moet opkrappen, ziet u. Ziet u, mevrouw? Ja. ja, ja. Uh, ik heb hier de oorlog meegemaakt, weet u. Kwaaie tijd, mevrouw. Kwaaie tijd. Ik deed toen 76 uur dienst. Nee, maar... Per week, per week. Ja. Uh, en er was bestendig gevaar voor een landing van de Duitsers... en voor spionnen die voor duikboten werden afgezet. Uh, weet u dat Kromer de Engelse ja. stad is... die het dichtst bij Duitsland ligt? Ja? Ah, ja, ja, ja, ja, ja. En, en daarom vreesde men mensen. Brigadier Strangten, ja. hoe lang heeft het onderzoek van commissaris Perling geduurd? Oh, dat was gauw opgeknapt, meneer Holland. Hij is eens door de kamers gelopen en tien minuten later was hij alweer weg. Ja, ja, ja dat dacht ik al. Tien voor twaalf. Ja. Zou de commissaris er iets op tegen hebben als mevrouw en ik hier vannacht blijven slapen, brigadier? Nik. Dat wil je toch niet doen? Liefje, ik heb helemaal geen zin om naar het centrum van Kromer te rijden. Blijft u gerust hier, meneer en mevrouw. Ja, hier hebben we dadelijk een niet oncomfortabel divan bij de hand. Ja, het gaat hem niet om het comfort, maar om de griezelige plek. Griezelig, mevrouw. Griezelig. Oh, als straks de zon opkomt, zult u eens merken hoe mooi het hier is. En u hoeft helemaal niet bang te zijn. Ik blijf in de buurt. Wel dan. Wel de rest. Tot morgen, brigadier Strank. Ik ben je niet helemaal niet. Hoe kom je erbij? Ja, wat mankeert er aan? Is het hier soms vuil? Nee, natuurlijk niet. Het is hier heel... Juist, precies, liefje. <laughs> het is hier heel netje, hè. Keurig afgestopt en aangeveegd. En dat heeft commissaris Vuiling blijkbaar niet gemerkt. Hij heeft even niet gemerkt dat de klok opgewonden is. Dat de gootsteen in de keuken nat is en dat er een kopje opstaat met een klein rasje thee. Niet opgedroogd. Maar, daar spreek ik er morgen wel eens over. Laten we nu eerst een paar lakens zoeken. Hoor je dat? Stil, liefje, stil. Beweeg weet je niet. Zou het. zou het brigadier kunnen zijn? Ja, die hoop kan ik je niet geven. Hij zal langs de deur naar binnen komen in plaats van langs het raam. Ik zag al een hele tijd een schaduw daarbij traan. Ik hoop dat hij het open krijgt eerst Strampton een alarm slaat. Anders zou hij wel eens op de vlucht kunnen gaan. En dat zou bijzonder jammer zijn als het. als het kolibrie zou zijn. Nee, oh, nee, alsjeblieft. Right. Hij knipt een daar aan. Straks hebben we de sigaar. Hij zoekt wat, geloof ik. Zullen wij ons zoeken? Dan zullen we hem vlug een handje doesteken. Hou je stil, kindje. Als hij naast de schoorsteenmantel staat, dan... Daar gaat hij? Niet op vlug! Hij krijgt die vlug! u het? Liefje, dit is meneer Brian Kent Leverding. Meneer Kent Leverding, mevrouw. Schimmersveld, laat u me gaan, meneer Holland. Mijn Mene aanwezigheid hier moet zeer verdacht lijken, maar ik, ik verzeker u dat ik niets verkeerds doe. Ik zal u later alles uitleggen, ook, ook aan de politie natuurlijk. Maar nu heb ik geen tijd te verliezen. Wat te betekenen? En u niet alleen? Meneer Holland, alsjeblieft, laat u me los. Het is een kwestie van leven of dood. Ik beloof u. Ik zweer u dat ik naar de politie zal gaan, zodra het mogelijk is. En dat ik dan alles... zal Waarom handen... zo lang wachten, meneer Grant Leverding? Daar is de politie al. Ach, met uw dame zie ik. Lieve hemel. U hebt ook al aan de haak, zie ik, meneer Maar goed dat u vannacht hier gebleven bent. Ik zou anders de handen vol gehad hebben. Deze dame probeerde eerst hier in de buurt rond te neuzen En dan het voor auto van door te gaan. Dat zijn meneer en mevrouw Brian Grant Leverding. Grant Leverding. Die naam... Zeg maar iets. Ah, dat is wel mogelijk, brigadier. Meneer Holland, heeft mijn man u gezegd waarom we hier zijn? Hij heeft beloofd later een verklaring voor de politie af te leggen. Ach, maar waarom heb je hem niet alles gezegd zoals het werkelijk is, Brian? Meneer Holland, we werden vanavond door iemand opgebeld... die ons ervan verwittigde dat er in dit huisje papieren verborgen zaten. Het hele dossier over onze neef Ben, aangelegd door die appersters Ben. Wie heeft die opgebeld, mevrouw? Dat weet ik niet, het was een mannenstem. Ja, nu ja. ja. Het spijt me voor u, maar... U kunt niet anders doen dan zo vlug mogelijk naar de politie in Kromer. De politie? Ja. Maar waarom, meneer Holland? Kom, kom, mevrouw. U begrijpt toch dat de brigadier u onmogelijk kan laten gaan zonder dat u een verklaring hebt afgelegd. Ja, u moet met me meegaan, mevrouw. Meneer, liefje, ik rijd vlug even met meneer en mevrouw en de brigadier naar de politiepost. Ja, als u maar weet dat ik niet alleen hier blijf. Maar nou, het is toch beter dat er iemand blijft? Ja, dat is wel mogelijk, maar alleen blijf ik hier in geen geval. Wat dacht u wel? Ja, ja. Wil u... Alleen rijden met de brigadier. Ik, hè? Ja. Maar ik kan niet rijden tot mijn spijt. Maar als u nu eens hier bleef en, en mevrouw reed... Hé, hey, ja. Dat is een uitstekend idee, brigadier. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Ja, ja. Je moet er maar op komen. Commissaris Purling zegt ook altijd... Strampton. Strampton komt er nog. U komt altijd op de gekste ideeën. Zeker van dat u de weg naar Target alleen zult vinden, mevrouw Holland? Oh, zeker. Heel makkelijk. Het is de weg langs het strand. Ik kan niet missen. De commissaris wil dat ik bij heel de ondervraging aanwezig ben. Het kan nog een uur duren. Ja, nou, dat dacht ik ook. Nou, daarom ga ik maar. En u bent niet bang alleen op de weg? Wel, nee. Ik geef gas, steek de grote koplampen aan... en hou mijn vinger op de knop van de horen. Flink zo, mevrouw, flink zo. <laughs> ik hoor dat u ook niet aan uw proefstuk bent. Net zoals ik...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 Ik weet heel precies wie je bent. Zo veel te beter, dan weet je tenminste wie je heeft neergeschoten. Het is zover, Holland. <tomst> oh.